De Libische interimregering heeft volgens de onderzoekers van de VN na de val van Gaddafi onvoldoende ingegrepen bij wraakacties tegen aanhangers, Daardoor vielen onnodig veel slachtoffers. In het rapport staat verder dat het bewind van Gaddafi misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden heeft gepleegd. In Iran zijn de stembureaus voor de parlementsverkiezingen dichtgegaan. Dat was twee uur later dan gepland. Volgens de autoriteiten om meer mensen de gelegenheid te geven te gaan stemmen. De oppositie doet niet mee. De leiders van de oppositie staan onder huisarrest of zitten in de gevangenis. De opkomst was volgens de Iraanse staatstelevisie rond de 60%. Na de presidentsverkiezingen drie jaar geleden braken de rellen uit in Iran die weken duurden. De oppositie zei dat er gefraudeerd was. Wanneer de verkiezingsuitslag nu bekend wordt, is niet duidelijk. Alle stemmen moeten met de hand worden geteld. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie adviseert om alle paardenwedstrijden. die voor dit weekend gepland staan, af te gelasten. De federatie komt met het advies vanwege twee nieuwe mogelijke uitbraken van het rhinovirus. De KNA is adviseert om niet onnodig paarden te vervoeren. Paardenhouders worden ook opgeroepen geen onnodige risico's te nemen en bij twijfel meteen contact op te nemen met de dierenarts. Het rhinovirus kan bij paarden onder meer griepachtige verschijnselen, abortus en verlamming veroorzaken. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Het wordt voornamelijk verspreid door direct contact tussen paarden of door de dieren samen te stallen in één ruimte. Het weer. Vannacht een graad of vijf. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden. En s'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Want we hebben niemand minder dan Luca Lento. Hier live vanuit Italië in de mix. Het komende uur om hier op jouw Zivem Zandvoort Stroom meteen nog een update met welke tracks er allemaal in zijn playlist staan Ik kan je zeggen Het belooft veel mooier is het komende uur Dit is jouw ZFM Zandvoort Zandvoort Se todo o meu amor só pertence a você Todo meu amor só pertence a você Eu serei para ti It's e who says para mim Todo meu amor só pertence a você Todo o meu amor só pertence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 The one and only Luca Lento uit Italië. En ja, ik zal het maar hebben zeggen, Hij is een van de beste Italiaanse leading producers, remixers en DJ's. Hij is begonnen bij L2R met Autre Jean Con, welke werd uh, geremixed door niemand minder dan Bob Sinclair. Ja, uh, hij heeft uh, reeds hoge uh, producties op zijn naam gedaan. En natuurlijk ook met het draaien van hem. Dat gaat als een sfeer. Zijn tracks worden onder meer gedraaid door onder andere Eric Borelion, Brokhevich, Roger Sanchez, Marco Liss, Pressure Fingers en vele, vele anderen. Dit is zijn tweede cast mix hier bij See it! En geloof me, ik denk dat we er best nog een paar aan zitten komen. Gauw door! Met Luca Lento in de mix. Tot aan 11 uur hier op jouw Steven Songfoort. Dit is See It. Ik pak van straks een papiertje vast erbij. Want ik heb ook zijn tracklist in de hout. <troningen> What's <laughs> Can't stand with these few words Tonight it's part of time it's part of I'll try to make it as brief as possible part time it's part time tonight Tonight it's part of time it's part of time tonight Tonight it's part of time it's part of time tonight Tonight it's part of time it's part of time tonight Tonight it's part of time it's part of time tonight My tonight light is one the time, it's got turn to nothing. Too is the time, it's got turn to nothing. Too time, it's got turn to nothing. Too time, it's got turn to To operate, it's love, it's it's not alone never I know my mind, she got a Say I cannot help, but I'm found to leave It's love, it's love, it's love alone not, it's not, it's not, it's not the money, I need not the time she won't catch the It's not, it's love, it's, love, it's love alone The know y'all get strong just love it's love alone cross nigga don't play just know y'all get strong love, love alone stopping up the river throne that's strong love, love alone stopping up the river throne i no take i got the the Hier zijn tracklist. Wat is er al voorbij gekomen? De openings. De track was Tiburon van Leroy Styles, Brian Dalton en Volante. Gevolgd door Moamba in de D-Blaster remix. Uh, ge gemaakt door Alex Denne. Daarna kwam Damelo van Gregor Salto. Weeds bij Reset Robots. Steve Kitt kwam daarna met Edgy. En je hoorde ook voorbij komen Hadje en Emmanuel met Weekend in de Marco Litz remix. Je hoorde ook DJ Pepe en Gabriel Rocha met Ahavat Shalom in de Original Mix. En ja, je hoorde het alvast. Zeker. Luca Lento en Caleb's met King Erto. Arthur. Arthur in de Matthew Connect remix. De volgende drie platen die staan er voor je klaar. Jesse van Keller en Alex Fioretti. Corazon van Basiek en nummer 1 van Getro en Muziekfabriek. Tot aan 11 uur is het Ziet op jouw GVM Sanford met Luca Lento in de mix. Hou me hier. Wat do right here is go back. Do right here is go back. Wat zie je? En geloven. Ik heb nog heel veel tracks liggen. Waar ik helaas vandaag geen tijd meer voor had. Maar die gaan we volgende week weer lekker aanvullen. En bedenk maar vast. Er gaat ook weer een hele leuke kerstmix komen. Tim, wat zie je? Bedankt voor het luisteren. En ik zeg. Blijf ook natuurlijk naar de andere programma's van jou, Steven Zandvoort, luisteren. Zeer zeker de moeite waard. Maak er wat voice van de weekend. Tot ziens!